Nou. Proost allemaal. Daar gaat die jongen. Dat we de nacht met doorkomen. Radio Berg Uik Uik. 1 uur onderduif Nederwit met het NOS Journaal.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 Maar hij liet niets van zich horen. Volgens minister Rosenthal, die in Jeruzalem is... krijgt de Iraanse diplomaten komende ochtend een herkansing. Rosenthal zegt dat de diplomatieke verhouding met Iran gespannen is. Tussen Hengelo en Oldenzaal is een trein ontspoord. De trein van de regionale vervoerder Sintes reed al stapvoets... omdat er een wisselstoring was, maar gleed toch van de rails af. Geen van de zes passagiers raakte gewond.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 Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen, Jurgen van den Berg. Jurgen, Jurgen, Jurgen, Jurgen, Jurgen, Jurgen. Ja, goeienacht. Uh, daar zijn we met deel 2 van uh, Casa Luna. Ton Hendrik zit in de taxi terug naar uh, huis. En uh, wilt u meer over hem weten, ga dan vooral even naar onze site. www.casaluna.ncv. Daar is ook een filmpje te zien. En daar uh, staan ook links naar andere sites... waar die foto's waar het steeds over ging opstaan. Het ging dus over de straatkinderen in het kader van dat project. Uh, Global Street Child. Te zien trouwens nu in het Museum van Volkenkunde in Leiden. Gisteren daar uh, geopend, die expositie. Uh, maar dat bracht ons ertoe toe om nu door te praten over straatkinderen. En dan met name over uw eigen ervaring. En dan misschien niet uh, zo alleen over straatkinderen. Over armoede die u hebt gezien op uw reizen door de wereld. Um, u bent vast wel eens een keer ergens geweest waar ook kinderen op straat leefden, waar de armoede overduidelijk was. Wat zijn uw eigen ervaringen? Goeie, slechte, laat het maar vooral weten. Op 0800-1121, dus 0800-1121. U mag ook mailen naar casaluna.ncv.nl. Even zien de neuzen. Gerard, goedenacht. Dag Jurgen. Hallo. We hebben elkaar nog nooit gesproken of wel? Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij wel hoor, een keer. De man van het paard en waar, hè? Ja, ja, ja, dat weet ik. Ja, ja, toch. Dan hebben we elkaar wel ja, ja. eens gezien. Okay. Jij trekt zelf door, het, door de wereld met paard ja. en wagen. Ja, ja wel, wel uh, met een kleine actieradius dan niet, niet, niet verder dan uh, Nederland, België en de grens van Frankrijk. Mumbai ben je nooit oh. geweest in India bijvoorbeeld. <laughs> Niet met waar, nee. nee. Nee. Maar ik, ik, ik kan het dus niet hebben over arme straatkinderen... maar ik kan het wel over, over rijke straatkinderen hebben. En dat heb ik wel een uh, leuk ervaring want je, je, je wandelt dus nog... je reist dus toch heel laagdrempelig door stad en streek en dorp. En dan kom je het eerste wat je tegenkomt. Dus het zijn natuurlijk toch de, de straat... Uh, het straatgebeuren en dan met name jongeren dus ook, hè? Ja. Maar rijke straatkinderen noemen, noemen, ze, noemen ze een ja. mooi verhaal daarvan? Zijn toch allemaal rijke straatkinderen hier? Het zijn allemaal rijke kinderen uiteindelijk. Ja, je bedoelt hier in hey. Nederland moeten we helemaal niet klagen. Ja, dat bedoel ik. Nou. Hey, maar goed, wel ervaringen daarmee. En in feite maakt dat ook niet, niet zoveel uit, rijk of arm. Uh, het is gewoon de ervaring met, uh, met kinderen, dat is toch vaak heel, uh, heel spannend. Ik ben ook uh, groepsleider geweest, dus ja, ook daarin heb ik ook mijn, mijn verhaal. Hey, met paard en wagen zeg ik al. Dus. Uh, Naast het schilderen wat ik doe, heb ik natuurlijk ook wel, of natuurlijk, ik heb ook wel een boodschap. Ik bedoel, en zeker omdat je groepsleider geweest bent en dan wel incognito, laat ik het dan maar zo zeggen, want dat is natuurlijk een groot woord. Maar ja, toch, ik denk dat je die jongeren ook wel heel veel mee kunt geven als je zo, zoals ik reis, dan ook uh, ja, dat wil uitdragen. Ja. Hey, ja. Maar, maar ik heb al een hele leuke ervaring in Burghaamsteden gehad met, uh, in dat kader. Vertel eens. Ik kom, ik kom met mijn paard en wagen. Ik, ik zet mijn, uh, mijn paardje en mijn wagen achter op het hein. Op de parkeerplaats. En ik zag op een gegeven moment, toen ik, voordat ik naar binnen ging, zag ik al een, een aantal sluitertjes wegduiken. Achter mijn wagen. Of tenminste in de wei achter mijn wagen. En ik ging naar binnen. Ik dacht, oh, nee, maar een zak extra pinders mee, weet je wel. Dus ik kom buiten. En... Uh, ze doken weer weg, dus ik ga gewoon mijn boodschappen inladen en ik denk, ja, ik ga gewoon even een kaasje op tafel, even de kachel aansteken, even nog wat kaarsje uh, kaasje eten. En jawel, op een gegeven moment, uh, er werden stenen gegooid. Oh. En uh, ja, dat was echt volop de, op de wagen, weet je. En uh, Toen ben ik uitgestapt ik zei, en ik ben er naartoe gegaan. Ik zei, jongens, kom eens even hier als je wilt. En gelukkig kwamen ze, want ze hadden verteld dat hadden weg kunnen lopen. En ik heb ze uitgenodigd in de wagen en ik heb ze gewoon rondgeleid. Dat is maar een kleine, kleine ruimte, maar ik heb gewoon verteld wie ik ben, wat ik doe. En uh, we hebben de zak pindas opengemaakt op een gegeven moment. En uh, <laughs> het is Arthur, Brandon, Charles, Willem en nog een paar. Er zijn hele goede vrienden geworden daarna. Zo, dus het begon met stenen gooien <laughs> en uiteindelijk zijn jullie vrienden geworden. Ja, ze dachten natuurlijk, die wordt helemaal boos. En ik reageerde precies tegenovergestelde van wat ze verwacht hadden. En uiteindelijk zijn er hele goede gesprekken uitgevoerd. Oh ja. En de jongens zijn ondertussen vijf jaar ouder inmiddels allemaal. En ja, er zijn toch goede vriendschappen en goede contacten. Maar ook goede gesprekken uitgevoerd gekomen. Ja. Hey, wat, wat ik ze bijvoorbeeld heel, heel duidelijk heb mee willen geven. En dat doe ik uiteindelijk nog met jongeren. Omdat jongeren zo, ja, weet je, met gezag en alles. Dat is allemaal heel moeilijk in deze tijd. En, en zeker als je ook zo reist, net als ik. Want alles komt op de hoek, om de hoek. Hoe jonger dat ze zijn, hoe... Hey, hoe meer dat, hey, met, met, met dopen, met dranken en noem maar op. En de, mijn boodschap is dan altijd van. heel persoonlijk word ik dan. Hè? Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw leven. en 100% en niemand anders. Ja. En, dat, en dat, ik merk dat dat, dat dat wel, wel, wel werkt. Goed, de, uh, Gerard, dank je wel voor uh, je verhaal. Graag gedaan, het, het, had, het, het had niet heel erg met, uh, met arme kinderen te maken. en ook niet met straatkinderen, maar toch ook weer wel een beetje. Ja, een beetje adem en dan toch wel een beetje rijk worden. Rijke trainen. straatkinderen. Ja. ja. Oké. Okay. Dank je voor je verhaal. Yo. Um, eens even kijken. Dit is een mailtje, vrij lang woord van Chef van Rooij. Uh, ja, even kijken. Helaas moet ik nu gaan slapen, want morgen om zes uur vertrekken. Dat geloven we, maar toch even reageren. Mijn vriend en muzikale partner, tekstschrijver Hans Lakwijk. Die ging met een vriend op bezoek in India. Die vriend kreeg daar een cultuurprijs. Voor Hans was, er een, was het een reis met een enorme cultuurschok. Teruggekomen benaderde hij mij en zei uh, ik heb daar zoveel gezien. Ik wil dat we, uh, van me afschrijven. Wil jij niet met me uh, dat op muziek zetten? Nou, ik kreeg die tekst in handen en ik heb een muziek opgeschreven... over de straatkinderen van heel de wereld. Wellicht niet geschikt voor de uitzending, maar zeker even het beluisteren waard. Voor jullie als redactie en programmamakers groeten van de luisteraar. Vooral naar het eerste uur, want na bergijk moet ik echt gaan slapen. Ja, er zijn er meer mensen die daarvan in slaap vallen. Uh, Chef van Roy dus, en Hans heeft ook nog een gedicht opgeschreven. Maar ik heb niet een website hier waar dat dan staat. Um, dat gaan we nog wel even uitzoeken. En als dat voor het eind van deze uitzending bekend wordt, dan ga ik dat doorgeven. Dan kunt u dat liedje ook luisteren. Anne-Marie, Ja, goeienacht. Uh, ik heb met interesse naar het gesprek gehoord met uh, uh, geluisterd met de fotograaf dat de kuiper heette. Maar ik had ook een beetje uh, gemengde gevoelens. En dat komt omdat ik moest, uh, heel erg moest denken aan uh, een aantal projecten waar ik mee bekend raakte. Onder andere doordat mijn jongste dochter een jaar in uh, Chili gewerkt heeft na haar uh, middelbare school als vrijwilliger. En ook met halve straatkinderen gewerkt heeft. En ik heb haar opgezocht. opgezocht. En ik kwam ook overal in de Santiago kinderen tegen die lijm snoven of die in de bussen los snoepjes verkochten of half... Uh, uh, gesmolten ijsjes, uh, of die de bussen telden. Dus ook een soort bedela ja, verkapte bedelarij. En um, ik kwam via mijn, mijn dochter in aanraking met een project... wat door een in Nederland levende Chileense politiek vluchteling... nadat ze teruggegaan was naar Chili, daar is opgezet. En dat werd vanuit Nederland gesteund uh, door vrouwen die geld inzamelden... specifiek om een programma met dit... ...type kinderen te ontwikkelen. Die kinderen leren zelf over hun eigen situatie radio te maken. Oh. En, en uh, een vergelijkbaar project... Uh, ...ik dacht ergens in een midden-Amerikaans land... ...waarbij met straatkinderen theater... ...ik dacht, ik dacht, ik dacht volgens mij was het in Brazilië... ...waar met straatkinderen theater werd gemaakt. Dus die kinderen lieten speelden hun eigen situatie. Dus al hun talenten en communicatieve vaardigheden die werden ontwikkeld en aangeboord. En ze maakten over hun eigen leven theater. Wow. En in, ik dacht in, in, in Kenia of een nabijgelegen Afrikaans land... daar werden aan straatkinderen... Het was ook een, derf, een vergelijkbaar project die in die Sloppenwijken woonde, bij die grote uh, uh, uh, Nai uh, Nai Nairobi, was het. En die kinderen kregen een camera, dus bij, ze kregen een les hoe ze moesten fotograferen, kregen een camera. En ik heb een documentaire gezien waar je, waar je ziet hoe die kinderen hun eigen leven verbeelden. En ik denk, want dat is eigenlijk een. Je steelt dan niet alleen hun. Of je geeft hun een gevoel van waardigheid dat ze mooi op een foto staan. Maar je geeft, je geeft iets meer. De kinderen gaan zelf well. hun eigen creativiteit benutten. En dat geeft ze zoveel vertrouwen dat ze er bovenuit komen. En ik weet van een van die projecten van die de kinderen die, dus, een camera kregen, dat zo'n jongen uiteindelijk zelf fotograaf is gaan. En voor een soort alternatieve um, krant ging werken, waarin de kinderen zelf in een krant hun levenssituatie uitbeelden. En, ja. en ik, ik, daarvan dacht ik van, hé, hey, doe, dan doe je dus net iets meer ja. dan alleen maar hun beelden is op een zo mooi mogelijke manier... zo persoonlijke mogelijke manier aan ons te laten zien. Je nou, moet nog wel even zeggen, want er is wel meer gereageerd op, uh, op die foto's ja. ook en zo. Uh, ik, zag, ik zag net ook een mailtje voorbij schieten dat iemand uh, daar allerlei dingen achter vermoedt. Maar het is gewoon een... een, een, een het Global Street Child... en het is meer dan alleen maar die expositie van, uh, van Tom ja. Hendricks. Uh, uh, het is ook bedoeld om geld in te zamelen natuurlijk voor, uh, voor die straatkinderen uiteindelijk. Dus uh, laten we zeggen, oh, er zit er een... Ja, ja, ja dat zeker. Dat vind, goed... vind ik prettig op te horen. En, en dit is natuurlijk ook bedoeld om ons allen aan het denken te zetten. En, en dat wij er nu met z'n tweeën over praten. en u komt met deze voorbeelden, dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja. En uh, u hebt hem dat ook horen vertellen net. Uh, uh, kijk, er zijn natuurlijk al, hij, hij is onderweg ook allerlei projecten tegengekomen. Van, van in, in, in, in, die, in die buurten waar, uh, nou ja, waar die kinderen dan leven. En, en ja. daar, gebeurt, daar gebeurt natuurlijk wel wat mee. In, in, in dat een jaar na de na eerste golfoorlog, dat liepen kinderen op blote voeten op straat. En uh, die werden weggejaagd bij die, bij die hotels. Want die dachten, oh, daar zitten nu de rijke mensen. Misschien ja. valt er wel ons iets van af. Ja. Maar in de ziekenhuizen en bij, bij uh, kerkelijke organisaties... daar waren de, uh, de kinderen die gewoon zwaar gehandicapt waren... en die gewoon uit de, uit de families gestoten werden. Want ja. dat werd als een straf van God gezien. Het, het punt is natuurlijk dat het een is niet beter dan het ander. Ik bedoel, alles wat er gedaan wordt om, om hier iets te doen, voor te doen, lijkt me, lijkt me goed. En die, die voorbeelden die u noemt, dat, ziet er, dat, is, dat is natuurlijk wel... Het, Eigenlijk het ultieme verhaal dat je spelende wijze. Ik vond het fantastisch. Maar dat, ja. dat begint met één een, met een vluchteling hier in Nederland die teruggaat naar Chili en die heeft in Nederlandse vrouwen leren kennen. Want dat is een vrouwengroep en die daar samen de geld voor in. En dat heeft zich als een, als een sneeuwbal, uh, is dat uh, uitvergroot. Ja. En die dan heb je dus een, toch een soort wederzijds uh, beïnvloeding. Het is een heel klein uh, project, maar het heeft zich daar ter plekke uitgebreid. Ja. En dat zijn eigenlijk initiatieven die meer doen, want ik heb ook projecten gezien, maar onder andere projecten aan mijn eigen dochter werkte. dan zat daar een meneer van een kerkelijke organisatie achter een bureau en dat deden allerlei mevrouwen uit de buurt wat liefdadigheidswerk, wat vrijwilligerswerk, maar er kwam niet echt iets tot ontplooiing, De kinderen werden minder ja. meer bewaard, ja. maar er kwam niet echt iets tot ontplooiing nee. van die kinderen zelf. En dat is het mooie van de voorbeelden die u hebt genoemd, ja. dat ze zelf bezig zijn, radio maken, toneelvoorstellingen. En zelf vertrouwen krijgen. Ja, foto's maken ja. inderdaad. Mooi, mooi verhaal ja. erbij. Dank daarvoor, ja. Annemarie. Ja, dag. dag. Um, hebt u ook zo'n soort verhaal over straatkinderen? Dat is eigenlijk een beetje de aanleiding, maar het gaat, het gaat eigenlijk over armoede. Als u de wereld bent overgrijs, en dat is toch met heel veel mensen het geval. Um, nou, kom maar op met uw eigen ervaringen. Dan dus zijn we benieuwd naar 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Dus ja, wat let u om te bellen met uw verhaal. 0800 1121 mailen mag ook naar casaluna@ncv.nl. Dit is Bruce Springsteen. Bruce Springsteen was dat een uh, Save My Love 0800-1121. Mede mag ook naar casaluna.ncf.nl. Daar is die weer. Erik Korton, goedenacht. Ja, nou, ik keer de zoveel <laughs> tijd ga ik gewoon even bellen. Want ik zit dan eenzaam in de auto en dan luister ik. <laughs> ja. En dan vind ik het gezellig en dan wil ik meepraten. Ik dacht dat je plaatje aan wilde vragen. Wij hadden nee. Bruce Springsteen al gedraaid. Dus. Nee, ik wil zeggen, die Springsteen is goed genoeg. <laughs> <laughs> nou, als er iemand kan praten over straatkinderen, dan ben jij het wel, Erik. Nou... Dat is, niet helemaal, dat is misschien niet helemaal waar, maar ik ben ze in de laatste acht jaar wel heel veel tegengekomen. Ik maak voor 3FM uh, uh, altijd reizen, uh, uh, in samenwerking met het Rode Kruis en voor daarnaast ook nog. Dus ik kom veel uh, op nou ja, een beetje de armste plekken die je maar kunt bedenken in Afrika. En waar armoede is zijn straatkinderen, dat is een synoniem aan elkaar zo'n beetje. Yeah. En dat is heel verdrietig, want dat zijn er heel veel op sommige plekken. Kan mij, hetgeen wat Het meest bijgebleven is, is Bukavu in Oost-Congo, een stad die uh, eigenlijk gebouwd is op zo'n 300, 350.000 mensen, waar een miljoen mensen woont op het moment. Ja. Dus die stad, omdat er in de buurt gewoon niks meer, uh, niks meer, te, niks meer te verdienen en niks meer uh, uh, eigenlijk niet te leven valt, trekken mensen naar de stad. En dus ook kinderen die daar uh, proberen een kostje met elkaar te scharrelen. En daar word je echt af en toe... Zeker als je dan in een rode kruisauto rondrijdt of, of sowieso met je witte, met je witte huid uh, belaagt. En dat is... Uh... Ja, dat is, heel, dat is heel moeilijk. Dat is, dat is heel ingewikkeld ja. hey, om daarmee om te gaan. Ik, ik, ik, jij hebt, waarschijnlijk heb jij dat niet gehoord. We het eerste uur hebben we gesproken met Ton Hendricks. Dat is een fotograaf, hè? Die, ja. die heeft een, er is nu een expositie in, in Leiden van zijn werk. Uh, oh, nee. die, die is al negen jaar bezig, trekt over de hele wereld en, en fotografeert dus straatkinderen. Maar doet dat ah. niet op de bekende manier van, van, weet je wel, tussen het vuil en, en, en, en de ellende. Maar hij probeert nee. de kinderen echt, een, ja, met de borst vooruit, bij wijze van spreken, mo mooi op die foto's te zetten. Het zijn echt prachtige foto's geworden. Ja. Uh, om, om ook te laten zien dat er natuurlijk gewoon een individu achter achter zo'n kind zit ook die. Uh... Ja, ja dat, dat, dat, is, dat is precies eigenlijk waarom ik waarom ik ook wel. Omdat ik heb dat, dat, dat in Bukavu één keer meegemaakt. Ik heb ik heb het ook geschreven. Ik heb een ik heb een aantal van, van de verhalen die ik heb meegemaakt in een, in een boek opgetekend. En ja. een van die verhalen gaat over een jongetje dat heette Leo. En dat was een, een jongetje wat, uh, uh, uh, uh, laten we zeggen. Uh, Verwijderd van de grote groep straatkinderen die daar allemaal met een uitgestoken hand en helemaal mijn broek trekkend om geld aan het vragen waren of om wat dan ook. Wat je ze overigens niet kwalijk kan nemen als je niks hebt. Um, maar deze jongen was uh, uh, gemutileerd. Die was door in de oorlog had een snee over zijn gezicht en, en uh, mist een paar vingers aan zijn linkerhand en, uh, en de grote wonden aan zijn rechterbeen. En, uh, en die stond een beetje op afstand. En die werd eigenlijk een beetje een beetje de outcast van dat van die grote groep. En op een of andere manier raakte, raakte ik wel geïntrigeerd door dat jongetje. Dus op een gegeven moment ben ik, daar, ben ik daar naartoe gelopen. En toen kreeg ik ook vanuit die groep van al die andere straatkinderen zo'n blik van... Wat doe jij nou? Ga jij naar die gek toe? Want voor hen was die gewoon... Die was niet helemaal bien. Die was niet helemaal goed. Omdat ja. die jongen in de oorlog mismaakt was geraakt. En ik raakte met hem aan de praat. En dat was zo'n ongelooflijk sterk individu. Die zich ook, laat we zeggen, afzijdig van die groep en Gewoon rustig wachten op het moment dat hij eens aan de beurt kwam, zou ik maar zeggen. En dat gebeurde heel vaak niet. Maar in dit geval wel, ik kreeg wat aandacht van me. En nou ja, de, dat verhaal gaat ook over, geef je iets aan, aan mensen in, in dat soort armoedesituaties. ja want dus je kunt aan de gang blijven natuurlijk. Ja. Uh, uh, en in dat geval was deze jongen wel het sterkste individu waar ik op waar ik, van moment maar gewoon stiekem wat in zijn handen heb geduwd onder het motto, doe, doe, er wat, doe er wat mee, doe er wat gillers ja. mee. En dat... Ja, dat, dat, dat vooral dat individuele, ik denk dat dat heel mooi is. Ik ga zeker aan die expert ja. kijken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik, ik, ik vroeg het ook aan hem, hè, aan die fotograaf. Ik bedoel, kijk, hij gaat op een gegeven moment ook weer door. Hij vertelde eigenlijk een soortgelijk verhaal wat jij nu vertelt. In, in Zuid-Afrika heeft hij dat dan meegemaakt. Johannesburger ja. jongetje dat ook, eigenlijk, nou gewoon, die zich ook een beetje aan. Zelfs op een gegeven moment aan, aan hem vroeg van wil jij wil jij dan niet mijn vader zijn? En ik ja. zei ook van ja, en dan, dan moet je inderdaad weer door en zo'n jongetje moet je achterlaten. Dat, dat, dat, moet, dat moet ook jouw ervaring zijn. Je bedoelt... nou ja... Dat zeker, dat is uh, met die Leo ook, dat was een jongetje waar ik dus... Ik, ik ben in eerste instantie weer weggegaan, En toen zat ik in de compound en toen dacht ik, fuck. Ik heb gewoon alleen maar met hem gepraat, ik heb niks voor hem gedaan. Ik, ik wil, dus ik heb toen aan de chauffeur van het Rode kruiswagen onder, onder de smoes van, ik moet nog batterijen hebben. <laughs> Kunnen we niet terug naar dat winkeltje en daar stond hij nog. En Toen was die grote groep van, van, van, van arme uitstekers als weg en toen heb ik hem dat... Ook gegeven, de volgende dag reed ik langs, uh, um, omdat wij naar uh, uh, de stad uit gingen. Sterker nog, ik ging terug naar, naar Goma om van daaruit weg te vliegen. en uh, Weer terug naar Nederland. En toen reden we langs die winkel. En toen stond die hele groep, stond een, uh, een, een, een auto van artsen zonder grenzen te belagen. En Leo stond daar 15 meter verderop en keek, keek naar de Grote Kruisauto en zwaaide. En dan kreeg je het echt heel erg klaar. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja, het is, het is altijd, maar dat is altijd met daar een werk doen en zo. Je moet altijd weer weg. Dat is een, ja. dat is een groot probleem. Ja. Erik, bedankt voor je verhaal en een goede Ho, reis. Dag. Jo, dankjewel. Doe voorzichtig. Hoi. Jo, hi, hi. Meneer Zonneveld, goeienacht. Dat ben ik, want Zonneveld had een mooie stad achter de Duining. <laughs> ja, wacht <maar. laughs> Ja, maakt Het, het, maar gaat, hartstikke, het gaat, gaat, gaat hartstikke goed met Den Haag, hè? Met de voetbalclub, bedoel je? Ja. Ik? Ja, dat gaat wel aardig, ja. Nou, dat we gaat wel aardig. Ja, maar goed, dat is beter geweest vroeger. Ja, vroeger. Ja. Met Artje Mansveld. Bijvoorbeeld, ja. Ze hebben ja. zelfs een Europacup gespeeld. Ja, ja, ja, zeker. Kom ja. je even naar Den Haag Nee, toch? Nee, <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. Maar nee. daar gaat het onderwerp niet over. Jij nee, daar gaat het niet over. over. Nee, maar u zegt de Den Haag. Dan denk ik van nou, dat moet ik toch even zeggen, want... Uh, dat ja, zou... dat is een gimmick van al tientallen jaren ben ik in de tortscheusnast. Dus oh, ja. Bij je nachtdienst en... Uh, ben ik Ben dat toegeaikt ook? In het verleden met de laatste uitzending, met name als ik kan en applaus. Ja, dat is wel leuk. En ja. met motradio en zo, weet je wel? Bij de Ayo. Ja, vanavond. Motradio, eh, staat dan ik dat ik nog er niet. Het gewoon mee. een gimmick van me. Ja. Dat er wel op, ook gezegd wordt waar ze vandaan komen. Uh, nou, u, u komt eigenlijk gewoon uit Friesland, maar u doet gewoon een Haagse stemmetje. Nee, nee, nee. Ah. Ik, nee ik ben een rassaigenees. Ja, nee, dat, dat dacht ik al. <racht> Zij, vertel even een verhaal. Wat ging je net over die uh, armoede en over de straatkinderen? Ja, dat ik als kind uh, ontzettend uh, ja, geschrokken ben toen van de enorme armoede die dat wereld heerste. He. Toen hadden we dan gedacht, ik, nog één zwart-wit uh, pas opkomst, een, een, een net televisie. Yeah. En ik heb me nog, daarna nog herinnerd dat die uh, hongersnood in Biafra was. Ja. Dat waren de bejaffelingen. Maar ik ging varen op jonge leeftijd. En een van mijn eerste reis was rond Afrika. Ik ben overal geweest op de wereld: Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Australië, al die landen in Scandinavië. En toen ben ik vreselijk geschrokken van de armoede. Dat ze liepen te bedelen als je daar aangemeerd lag. En ik dacht dat het in Mozambique was. We hadden het vooral Kaapstad verlaten. En dan krijg je hele kust, die oostkust van Afrika. En dat ze lagen te vechten, die, die, die, die, die kinderen: voor een hond brood of een, of een afgewerkte spijkerbroek. Ja. En dat, dat, dat heeft toen ja, heel, die, een hele diepe indruk op me gemaakt. En ook in zuid Amerika natuurlijk, en het Caribisch gebied en zo. Ja, dat, dat, dat, dat kenden wij toen in Nederland niet. We hebben er allemaal mee gemaakt vlak aan de oorlog natuurlijk, maar niet in die mate. Ja. En, de, geen schoenen, en, we hebben er nog lopen voetballen mochten we meedoen. En ze liepen er allemaal eh, op blote voeten Ja, geen gras hoor, crevel. Ja. Weet je wat, crevel is jij? Ja, nou, ja, ja, ja. Het, nou, En hoe ze met die bal konden gaan, die gasten, dat hadden hier niet mogelijk. En ja, en wij liepen er dus op schil nu als monkey. Nou, we kwamen niet op de pas. We hebben hem weer weggetikt. Ja, maar ja, we liepen er met een stuk man op de rivier. Waar we waren er wel op gegaan en zo. Maar nogmaals, die armoede, heeft mij een hele diep indruk gemaakt. Mm. En eh, dat heeft me ook wel een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, meer bewustzijn gebracht en meer, misschien meer dankbaarheid op wat dan ook, hoe goed we het interesse hebben. Ja, maar dat is natuurlijk wel zo, hè? We, we, we klagen hier natuurlijk altijd maar met z'n allen. En, en, en, en, ja, als je net zo'n verhaal van Ieder Kortom ook hoort, die dan in Afrika veel is geweest, uh, uh, ja. Ja, maar vergeet je niet, meneer, vlak na de oorlog, en ik denk dat bij de meeste arbeidersgezinnen was, dan kreeg je ook maar een boterham met suiker, hoor, ja. Om het jam. Er waren geen vleeswarie. Nou, als je een had, kreeg je misschien soms een eitje, en dan, dan had je het gehad, en eens in de week is het een stukje vlees. Ja. Eh, ik, bedoel, en, en, ik heb nog mee gemaakt dat je eten op de, op de bom moest halen. Ja. De oorlog. Ja. Zeg, wa, wa, spe, u zei van dat, dat, dat, we hadden in Nederland maar één tv net, maar wanneer was dat dan? Eind jaren 60, begin jaren 70? Nee, nee, nee, 59 of zoiets. Oh, kijk aan. Ja. Toen was u in Mozambique en zo. Ja. Ja, ja. ja. De, hele, de hele kust, dat was niet uit nee, en, en toen u daar bent geweest, dacht u wel uh, terugkomend in Nederland van nou. He? Ik mag blij zijn dat ik hier, dat mijn hier stond. In ja, de... en ik had heel goed eten aan boord wat ik thuis vroeger uit gehad had. En dan verdiende ik als ik ketenbinkie, want ik ben opverklommen tot vol matroos in de loop der jaren. Eh, dat ik 160 eh, gulden verdiende in de maand. Ja, en, en, en kost een inwoning, zo heet dat. <laughs> ja, kom daar nou maar eens om, 160 uh, gulden. Ja, maar goed, en, en ik ben toen geëindigd, ik meen dat het was 375 gulden per maand. Maar dat was heel goed te eten. Je kreeg vleeswaren en je kreeg uh, ja, uh, warm eten met uh, twee drie gangen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. niet in restaurant, maar ja, een grote stukje vlees en fruit en de toetsie en soep vooral, weet je zo. Nou, dat waren we allemaal niet gewend natuurlijk, vroeger. Maar ik denk niet alleen ik. Ik denk iedereen die, die in de oorlog geboren is. Ja, ja. Um, do, doet u, doet u, hoe oud, maar ik vragen, hoe oud u bent u nu? Ik ben uh, 77. 77? 67, sorry. En, 67. 67? Ja, ja. Ah, ja. Echt 67? Ja, hoezo ja, okay. echt? Nee, omdat u eerst 67 hebt. Ja, hij nee, hij, ik hij doet er gewoon zin, tien nee, jaar nee, af. Nee, ik ben 67. Ik ja. nee, ben gepensioneerd al. Maar doet u, doet u nu nog wel. Er zijn natuurlijk heel vaak van die acties, of je wat moet geven en zo. Doet, doet u daar ook aan dan, als u dat ziet? Nee, dat heb ik afgeleerd. Ik te veel te veel, anders straks ook vangen. En ik heb twee. Dan zijn ook documentaires op televisie geweest. Ik heb zelf nog mensen meegemaakt. Die zich daarmee verrijkt hebben. Die mm. hadden een heleboel stichtingen en zo, die leven er gewoon van. En dat is maar een heel klein percentage wat het uiteindelijk terecht komt. Ja. En ook, bovendien wordt dan ook de ontwikkelingshulp zogenaamd verstrekt door de overheid. Dus, en, en dat is ook meer eh, ja wie is bejagd. Dat er daar uh, fabrieken... Nee, dat, ik denk het probleem heel erg anders ligt, meneer. Ja, ja. moeten gewoon die embargos opheffen, die invoerrechten... dat die mensen zelf uh, producten kunnen verkopen in Europa en in andere landen. En dan kunnen ze tenminste op een eerlijke manier uh, uh, uh, geld genoeg krijgen... om te leven voor de, de, de, ja, de, de dingen die ze verbouwen ja. en zo. Oké, okay, uh, bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Dag, bij de Zondeveld, dag. Uh, Johan, goeienacht. Ja, goedenavond. Ik hoop dat ik te staan ben, want ik rijd in de auto... Uh, het, is, het is luid en duidelijk te verstaan, dus kom maar op met je verhaal. Ja, nou ik heb verschillende delen van de wereld uh, straatkinderen meegemaakt. zowel in Beirut, als in de Oekraïne, als in Zuid-Amerika, als in het voormalige Joegoslavië. En je merkt heel veel overeenkomsten met die kinderen. Dat is namelijk de dankbaarheid als je wat voor die kinderen doet. Ja. Mag ik even vragen hoe je daar dan uh, zo uh, in verzeild geraakt bent, in die, in, die, in die wereld? Ik ben uh, in uh, Beirut geweest in de tijd van 79 80 met de Libanonoorlog. Ja. Uh, als, als blauwhelm, ik, uh, zeg maar. Ja, als, als, als blauwhelm, ja. Ja. ja. Dat is alweer een heel tijd terug. En daar heb je echt kinderen die op straat leefden waarvan de ouders gewoon omgekomen waren in de oorlog. Uh, ja. Kinderen die verscheurd waren zelf ook. En die heel erg dankbaar waren dat wij als Nederlandse militairen wat voor hen deden. Ze bleven ook altijd aan onze zijde, al dat soort dingen meer We waren altijd erg, erg dankbaar waren die kinderen voor wat wij voor hen deden. Ja. Uh, ik ben in de Oekraïne geweest een tijdje met werk. Uh, daar heb je een heel andere situatie waarin de kinderen eigenlijk vaak alleen maar een moeder hebben. Uh, de vader is er niet, die is pleit. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat. kinderen doen het echt voor hun moeder. Uh, ik heb ooit meegemaakt in Opatia, in het voormalige Joegoslavië. Daar uh, gebeurde het op de 25 e van juni. Ik zal het nooit vergeten, mijn vrouw was jarig. En wij waren s'avonds even uit geweest zijn eten en wij kwamen in een casino terecht... En er waren twee casinos naast elkaar, Eén waar je met Europees geld kon spelen en één waar je met dat Joegoslavisch geld kon spelen. En het was twaalf uur en we hadden nog een beetje geld en mijn vrouw zegt, weet je wat, ik zet het op 25, dit is de 25, ik word 25, wie weet geeft het geluk. En je wilt er geloven of niet, dat balletje viel op 25. Wij kregen een plastic zak vol met geld mee, want dat stelde toen helemaal niks voor. Nee. Wij lopen daar over de boulevard heen en zo zit daar een jongetje, zo met de rug tegen, tegen zo'n zo zo muurtje aan. En ik zwaai zo met mijn vingers, zo, zo, niet zwaaien, maar mijn vingers bewegen onderling. En dat jongetje had twee schoenen aan, een schoen en een sandaal. En die zwaaide met zijn tenen terug. En wij liepen er eigenlijk voorbij. En ik zei tegen mijn vrouw wacht even, wat gaan we doen? Dus wij liepen terug en ik gaf dat jongetje die hele zak met dat geld. Achteraf, misschien wel een jaar later, hebben we dat nog nagerekend, was het toen in die tijd 80 gulden wat wij hem gaven. Dat jongetje is drie dagen lang bij ons geweest hij heeft drie dagen lang mijn auto verpoetsen en al soort dingen meer. Heel erg dankbaar, want die kon heel veel met dat geld doen. Ja. Ik heb het in Zuid-Amerika meegemaakt. Daar is dan SOS Kinderdorpen, wat ontzettend veel doet. En hebben ze me zelfs zo gek, gek gekregen dat ik ooit een keer voor Sinterklaas gespeeld heb. Daar? Ze... Ja, echt waar. Dat is echt waar. Ja. Nee, maar en... dat, da dat gebeurde daar. Ik bedoel, ze geloven daar ook in Sinterklaas. Nee, dat was een Suriname. Oh, okay. En, uh, en ja, daar spreken ze natuurlijk ook allemaal Nederlands. En toen hebben ze een pak in laten vliegen. En toen heb ik daar zelfs op 5 december Sinterklaas de gespeeld voor SOS Kinderdorven. En als je dan die vreugde ziet van die kinderen met hoe weinig je iets kunt doen. En ik ben ervan overtuigd. Op het moment dat die kinderen die vreugde hebben, dat ze ook niet meer het verdriet en het leed hebben. En dat is denk ik wat we hun te weinig geven. Die vreugde en een stukje geborgenheid. Ja, ja. Nou, een, een prachtig verhaal Johan. Dank je wel uh, daarvoor. Um, uh, en goede reis. Oké, dank je. Hoi, hoi, hoi, hoi. Um, We zijn op zoek naar meer van dit soort verhalen. Kom maar op, zou ik willen zeggen 0800-1121. Dat is een uh, gratis nummer. Dus probeer het maar gewoon 0800-1121. Mailen mag ook NCV.nl Maar het gehad. Rustig maar. Rust nog wat. Je kussen is zelf nat. Was het dan toch maar?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 Samen met Ellen te dammen. Wat is dromen? toepasselijk het liedje zo dit tijdstip. Wat is het? Vijf over half twee. Uh, eigenlijk is het zo, in theorie, dat er zoveel wordt gebeld dat er niet wordt gebeld. Dat betekent dus dat al die telefoontjes lopen ergens vast in die lijnen. De magische lijnen der telefonie. Uh, dus blijf het toch maar even proberen, misschien. 0800 1121. Dat is 0800 1121. Het gaat dus over. Uh, straatkinderen Of armoede eigenlijk in het algemeen. Wat voor armoede hebt u dan allemaal wel gezien in deze grote wereld? Um, en uw ervaringen op dat punt? goede slechte? Nou, we hebben al wat mooie verhalen gehoord ook trouwens van projecten uh, van mensen. Eigen ervaringen van over de hele wereld. Waar het gaat om armoede en ook met name dus die straatkinderen. Want dat is een beetje de aanleiding. We hadden vannacht de fotograaf te gast in Kazeluna, Ton Hendricks, die foto's heeft gemaakt van die straatkinderen... die kinderen ook op een bepaalde manier heeft gefotografeerd... dat ze nou ja, echt als een individu, als een, als een persoon... met wel degelijk een verhaal uh, naar voren komen. En hij heeft dat gedaan voor het project Global Street Child. Uh, de weerslag daarvan is te zien op een tentoonstelling op dit moment... in Leiden, in het uh, Museum voor Volkenkunde. Uh, nou ja, dat bracht ons ertoe om uw ervaringen met, uh, met dit soort kinderen te vragen. Straatkinderen dus 0800 1121. U mag ook mailen naar kazaluna.ncv.nl Dit is Hoeveel MUZIEK dat als Hoover, later werden ze Hoover. Von ik. En we uh, nou, wisselen we nogal eens van zangeres. We hebben weer een nieuwe nu. Uh, na Noemi Wolfs heet, uh, heet zij. En ze bekende onlangs bij de Wereldraad Door. dat ze uh, eigenlijk in eerste instantie helemaal niet zo fan was van de muziek van Hoover. Von ik. Maar ja, toch al uh, auditie gedaan. En uh, zij kwam eruit gerold. Is dus de nieuwe zangeres van deze band. The Night Before. 0800-1121. het ncv.nl. Abdoel, goedenacht. nacht. Uh, leuke programma nog. Uh. Leuke luisteraars. Uh, ja, ook. <laughs> <laughs> nou, uh, ja, ik, heb, ik, ik heb er wat van gehoord uh, de laatste tijd. Uh, van alle dingen die om me heen gaan, zeg maar, ook ervaring. Ja. Maar uh, ja, helaas hoor ik dat, uh, dat het mis kan gaan. Dat het? Ik snap het niet helemaal. Dat het mis kan gaan? Ja, uh, het kan heel snel misgaan. meer gaan. Uh, ja, Als Europa een beetje samenwerkt, um, dat hebben ze ook goed voor elkaar gekregen, vind ik. De leiders. Waar heb je nu over, over Egypte? Uh, nou, niet, ja, dat is één uh, voorbeeld van het uh, zeg maar, samenleving, vind ik. Ja. Maar er zijn ook een andere leiders die een ander spelletje spelen. En uh, ja, die, die maken het heel moeilijk voor, uh, voor, uh, voor mensen die in armoede leven op dit moment, zoals ik een beetje. Ja. En, uh, jij, leeft, jij, leeft ook, jij leeft ook in armoede? Uh, ja, ik, uh, ik leef ook in armoede. En dat voel ik ook. En het is ook makkelijk te voelen, vind ik. En dat is hier in Nederland gewoon? Ja, het is ook gewoon in Nederland. En uh, ja, het, het is gewoon moeilijk. Ik, ik kan echt zoveel dingen vertellen en dan denk ik van mezelf... Het is gewoon moeilijk om alles uit te leggen. Het is gewoon onder druk. Je zit onder de druk op een gegeven moment. En dat, dat, dat is gewoon armoede. Maar leef jij ook op straat of niet? Uh, ik uh, zelf niet, maar ik heb wel uh, mensen meegemaakt die op straat hebben geleefd. Uit mijn ervaring. Uh, ja, het is gewoon. Uh, die jongens die weten echt niet beter. Ja. Uh. Het is gewoon moeilijk voor hen, die doen gewoon van, van alles om gewoon met ja, de samenleving mee te gaan. Maar op een of andere manier lukt het niet, omdat ze toch onder druk zitten. Wat, wat is die druk dan? Probeer dat eens te omschrijven. Wat is dat dan? Uh, ja, dat, dat ligt meer aan de politiek, vind ik. Want nu weten ze, uh, ja, ze hebben alles, zeg maar, alles voorgespeeld. Voor zeg maar, uh, wat in, in, in het leven zou, uh, in het leven zou uh, gebeuren. En langzaam toe gaat het zeg maar die richting. Ja. Alleen ja, ik weet ook niet wanneer dat zou gebeuren. Ik denk in 2011, dan valt de euro volgens mij weg. En dan krijgen we een heel, uh, heel ander levendje. En ik hoop uh, ja, voor mensen die toch meedenken met het liefde, zeg maar, gaat het om uiteindelijk. Yeah. Ja, dat uh, toch uh, een gevoel krijgen van het ziet niet zoals jullie denken, maar het kan ook anders zijn. Yeah. Uh, het, klinkt, uh, het klinkt allemaal wel een beetje zo van het is midden in de nacht... en uh, een beetje filosofisch, uh, een beetje, beetje vaag. <laughs> ja, ja. We hebben allemaal met de politiek te maken, maar tegelijkertijd ook weer niet. Ik bedoel, we zijn ook gewoon allemaal individuen die uh, onze kansen kunnen zoeken, grijpen... als dat uh, voorhanden is. Ja, bedoel, je, dus je kunt het ook heel makkelijk het op de politiek afschuiven natuurlijk. Uh, nou, ik zeg eerlijk, uh, ik kan het echt niet op de politiek afschuiven... maar ik kan het ook op een, ander, uh, op een andere richting zien, zeg maar... Ja. Het heeft twee kanten. Je kan ook je best doen en je kan alles doen, maar als het, als het tegen ziet, dan ziet het tegen. Ja. Ja. Weet je, dat, dat is gewoon moeilijk te beschrijven, vind ik. Maar komt daar wel licht in de duisternis dan, denk je? Ah, ja, dat maar je, is heel, heel moeilijk. Want je, je zei net zoiets van als de euro wegvalt, maar dat zie ik eerlijk gezegd nog niet gebeuren. We gaan niet snel terug naar de gulden, denk ik hoor. En of het dan ook beter nee, wordt? Nee, we worden rijker, juist. ja. We worden rijker. En wij zijn natuurlijk een voorbeeld van de slaven, zeg maar. En ja, hun worden toch de doepen van, zeg maar. Nou ja. Ik win, ja. Eigenlijk eigenlijk we zouden nog eens een keer over door moeten praten, maar daar is de tijd niet voor. Nee, helaas niet. Dat doen we een andere keer. Bedankt voor nu, Abdul. En sterkte met alles je uh, dankjewel. Ik hoop dat het lukt. O, ja, okay. Dankjewel. Goeien Marlo, goeienacht. Hallo. Hallo Marlo. Hi. Uh, nou, ik ben in 2004 ben ik in Egypte geweest. Daar heb ik een rondreis gemaakt. En uh, nou, als je over armoede wil praten... dan uh, dit is, ik, ben, ik ben in vele landen geweest. Maar dat is echt het vieste, smerigste land waar ik ooit geweest ben. In Egypte, waar we dus nu heel veel over horen en zien precies. op tv... vanwege al die, die opstanden ja, daar. Ja, precies. En daar is een buurt in Cairo. Daar leven uh, ja, die mensen, die noemen, die noemen ze de kopten. Ja. En um, wij zijn dan met een busje door dat buurtje heen gegaan. Dat, en... zijn, dat zijn die christenen toch daar? Ja, precies. Ja. precies. En dat is echt ongelooflijk. Die, men, die mensen die houden Cairo schoon. Die halen al het vuil van de straat af. Dat nemen ze mee naar waar ze wonen. En um, dat gaan ze uh, sorteren, zeg maar. En alles wat ze nog kunnen verkopen, dat verkopen ze... zodat ze er nog een beetje geld aan kunnen verdienen. Nou, echt werkelijk. Als je dat wijkje ziet... die mensen leven in, op, onder en in het vuilnis. Mm -hmm. Ik heb uh, foto's gemaakt van bovenaf. Het vuilnis ligt nog op de daken, in de straten, in de huizen... Um, het is niks anders dan uh, vliegen, insecten. en nou ja, wat je je maar kunt voorstellen wat er bij vuilnis ontstaat. En toch, aan de andere kant, de kinderen daar op straat. nou ja, straat, er is geen straat, er is alleen maar modder. Die lopen alleen maar te lachen. En daarnaast schijnt het het gezondste volk van Cairo te zijn. Oh. Ja. <laughs> Maar hoe, hoe? Want je zegt van, we gingen daar met een busje heen. Ik stel me zo ja. voor een zo'n excursie. Dan dus, uh, laten we die kant van de stad ook eens even zien. Uh, ja. En Dan zit je daar en dan, en dan lijkt me toch dat je dat, je, dat, je, dat voel je toch wel ongemakkelijk bij, denk ja. ik. Hè? Ja, aan de ene kant wel, omdat je dat natuurlijk helemaal niet gewend bent. Maar aan de andere kant, die mensen zijn zo vreselijk vriendelijk dat je je ook weer niet ongemakkelijk voelt. Uh -huh. Die mensen zijn het aan de ene kant ook weer gewend dat ze ja zeg maar, bekeken worden. En, um, ja, ze, ze stralen en ze lachen. En dat, dat vond ik het frappantste. Maar ja, ze, die mensen kennen niet anders. Dus de, dat ze ondanks de ellende eh, toch, eh, toch gewoon eigenlijk ja. wel vrolijk blijven. En ja. optimistisch blijven in ieder geval. Exact. Ja. exact. Dat, dat vond ik echt heel frappant. Maar ik heb echt, nou... Ik heb echt mijn ogen uitgekeken daar. Dat is echt niet beschrijven. Want dat hebben we zo straks ook van die fotograaf gehoord, hè? Ton Hendricks. Die is ook in Cairo geweest en die ja. uh, vertelde ook dat daar zeg maar een officieel beleid is van, je mag vooral die kinderen niet fotograferen, want dat bestaat zogenaamd niet. Ja, klopt. Vanuit het regime, hè? Ja, De straatkinderen bestaan niet. Ja, klopt. Terwijl... In een normale rondreis kom je daar ook niet. Maar, uh, ja, dat ging via via en die mensen kenden weer mensen en zo zijn we daar dus terecht gekomen. Ja, ja. ja. Heb je daar een andere, daardoor een andere kijk gekregen op met name deze kwestie van, van straatkinderen, ja, armoede? Ja, ja absoluut. absoluut. Ik heb ook altijd gezegd: um, kijk, Mubarak heeft wel uh, voor vrede gezorgd met Israël en dergelijke dingen allemaal. Maar voor het land zelf doet hij helemaal niks. Hmm. Dat land is echt het vrieste, smerigste land wat ik ooit gezien heb. Hmm. Misschien is er nog een ander land wat, wat erger is. Dat heb ik dan niet gezien. Maar dit land is echt heel, heel erg. Ja. Als je Ma daar naar een openbaar toilet moet... dan moet je je eerst tien keer afvragen... ga ik wel of ga ik maar ja. Ja. Ja. Uh, Marlou, bedankt voor je verhaal. Heel graag gedaan. Nieuw dag. Doe. We gaan naar uh, Mers. Ja, goedenavond, ben Mers. Zeg het maar. Um, nou, ik kom uit Delft in ieder geval. <laughs> uit, sorry, uit? Uit Delft. Uit Delft. Ja, ik kom al, overdag kom ik heel vaak bij jou uh, op punt.nl. Uh, oh ja. Goed. Dat ken ik wel, uh, ja. Ja. Uh, oh. Nou ja, ik ga heel vaak uh, naar Bulgarije op vakantie. En uh, nou, daar kom je ook heel veel arme mensen tegen. Vooral ook uh, kleine kinderen. Yeah. En, uh, nou ja. En op een gegeven moment uh, ging ik s'avonds uh, ja, gewoon een beetje in stappen, een beetje, een beetje op strand lopen enzovoort. Toen zag ik ook, eh, uh, ja, een paar kinderen. Die, die zaten gewoon akordeon te spelen om uh, ja, bij te kunnen verdienen enzovoort. Mm -hmm. uh, nou, op een gegeven moment, ik uh, had echt medelijden met die mensen. Want ja, ik dacht, maar nah, joh, uh, ik zag dat mensen gewoon heel weinig geld geven. 10 cent of zo, voor een geld, maar dat, dat, is, dat is helemaal niks wat. Dus ik uh, gaf die uh, jongen 5 euro. En uh, die jongen die pakt alles in en hij ging als een spier vandoor. En uh, ja, dat, uh, hij kijkt me aan zo van... Hij was heel erg blij, dat kon ik wel aan hem zien. Ja. En uh, nou ja, dus uh, ik dacht van nou, ik wil er alleen maar hiermee mee zeggen... als je op vakantie gaat en je ziet dat soort dingen... niet alleen kijken en ook geven. Dat ja. is wel heel goed. Ja. En de, de moeilijkheid is natuurlijk toch... We, we, we, tenminste mensen die wel eens in dat soort landen geweest zijn... die, die weten dat ook wel. Je, kan, je, kan, je, moet echt aan, je blijft aan de gang eigenlijk. Want ze hangen voortdurend aan je jas natuurlijk. Ja, dat klopt wel. Uh, maar goed, uh, um, je hoeft ze niet allemaal te geven. Maar gewoon kijken, maar toch, toch altijd wat uh, groot blijven. Het is alleen maar, uh, je, je, je helpt altijd je medemens. En je zegt met 5 euro in dit geval, uh, was die jongen, die kon, een, die kon een dag of misschien wel twee dagen verder. Juist, ja. juist. Maar ik dacht van mij, wat, als ik nou een paar biertjes drink of die jongen blij maakt, nou, dan kus ik voor die tweeën. Ja, dat twee. is mooi, dat is, dat is mooi gezegd. Ja, zeker. Bedankt voor het uh, bellen, bes Graag gedaan. Uh, Alsjeblieft. Een fijne programma verder. En een goede reis, hè, want het is zo te horen ben je onderweg. Dat klopt, helemaal. Dank ba u wel. Jo, hoi. Ja, We gaan nog even naar Annemieke. Nou, hallo. Oh. Um, ja, het is allemaal zo heel in, in, in, aangrijpend, hè. Ja. Maar ik, um, ja, dus uh, en ieder heeft zijn eigen verhaal. Uh, ik ben dus, uh, mijn broer heb in Midden-Amerika gewoond. En daardoor, en nog door andere omstandigheden, heb ik een paar keer een, een grote reis gemaakt. Maar de eerste keer dat mijn broer dus in uh, Panama woonde, mm -hmm. toen ging ik... Uh, uh, dat wat met mijn zusje trekken... ...door Costa Rica en Nicaragua... ...bij een vriend van mijn broer. Ja. En die man... ...die heeft mij toen gezegd... ...dat was in 1990... Uh, ...die zei toen... ...van je moet geen kinderen geen geld geven... ...want dan maak je het bedelaars van. Laat ze je auto wassen... ...of laat ze er iets voor doen. En dat is toch wel... ...voor mij eigenlijk... Uh, ...ja soms wel heel... Hartverscheurende les geweest. Maar toch wel een, eigenlijk wel een uh, wijze les. Alleen ik had natuurlijk geen auto. Want ten eerste heb ik hier ook geen auto. En ik trok uh, met de bus en zoiets. Maar toch wel vaak uh, dat als ze iets aanboden of zoiets uh, iets te koop aanbieden. Dat vooral. Dat je dat dan. Uh, dan uh, lever je, leveren ze een tegenprestatie. Uh, en dan uh, krijg je niet dat, uh, dat je eigenlijk helemaal gelijk in de bedelarij hè, terechtkomen. Well, yeah. Alleen ik vind het zo en zo heel moeilijk om bij Oude vandaag. Want uh, ik denk, wij hebben ook onze AOW. Dus uh, ik denk, de Oude vandaag mag ik wel geld toestoppen. <laughs> nee, want daar ja, goed, ik dat een moeilijk vraag of die... Even de auto was. Geld... Een schelpe ketting of een auto gaan wassen of zoiets. <laughs> en verder vond ik toch ook nog wel een... Uh, ja, misschien wel een, een grappig verhaal of zoiets. Ik uh, ben ook dus naar de vrouwenconferentie in 1995 geweest... met de trein van uh, Moskou naar Beijing toe. Oh. En toen kwamen we dus in uh, Mongolië terecht. Ja. En, maar daar mochten... Want dat, het eerste thema in het begin was natuurlijk dat de politie je vijand was, hè? Ja, Want hij is, en, hij is ook in Mongolië geweest, hè, die fotograaf. Ja, ja, ja ik hoorde En uh, dus en toen, uh, maar de, die, daar mocht niet gebedeld worden op de, of ook niet verkocht worden, want wij probeerden dus vanuit de trein telkens op alle bronnen wat uh, waar de trein stopte. ...om een paar minuten dan wat te eten te kopen... ...maar dat mocht dat niet in Mongolia. Mm -hmm. Maar dan kwamen de mensen aan de spoorkant. Dus eigenlijk niet aan de perronkant... ...maar aan de spoorkant kwamen ze iets aanbieden. En toen was er ook nog iets... ...en toen kwam daar dus ook weer de politie bij... Dus toen lieten ze de spul achter, want dan waren ze ook weer weg, die kinderen. Want uh, zo bang waren ze voor de politie. Ja, ja dus dat, dat klopt wel, dat, dat verhaal, dat die politie eigenlijk hun grootste vijand is. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, dacht ik gelijk. Dat verhaal dacht ik toen gelijk. En je vroeg aan meneer Sonneveld van of die wel eens wat gaf. Ja. En uh, ja... ja Ken het, uh, vaak. Ik heb ook mijn donaties, zo, daar waar, ik, waar ik dus uh, grote vertrouwen in heb. Maar waar ik een vaste uh, vertrouwen in heb, is dus in de eerlijke producten. In de, uh, in de wereldwinkelproducten en zoiets. Want ja. In mijn ogen moet daar de armoede mee. Ja, je redt het nooit, maar op die manier moet gewoon de armoede uit de wereld gedaan. Dat je eerlijke prijs koopt. Ja, want ja, dat is natuurlijk het punt. Hè. We, we, we, de, nee, goed, die theorie hebben we. Dus ik helemaal besproken ook de globalisering van de wereld. wij willen graag goedkope producten laten dat in ja. dat soort landen maken die mensen moeten werken voor een arm arm van hongerloontje. Ja. En en en het is eigenlijk gewoon heel oneerlijk. Wij met ons ja. grote geld gaan daar een beetje de patser uithangen. hangen, zeg maar. Ja, ik vloog vandaag even voor iets, even de hemel in en toen zag ik weer van die producten die dan via katjes schuurman. Ja. Die heb dan ook zo'n eerlijkere lijn. En dan zag ik ze weer hangen zoiets. en zoiets. Dus, ik, ik weet wel dat ik toen een aantal uh, t-shirtjes... die dus gebeduurd waren in elders... en uh, gekocht had als kraamcadeautjes. En ik ga ook gegarandeerd als ik even meer tijd heb... dat ik niet mijn bus uh, voorbij laat gaan... Ga ik kijken omdat ik uh, daar en daar bijvoorbeeld cadeautjes mm. kan kopen voor deze of degene. Dat, dat, het toch, dat het toch, laten we zeggen, eerlijke prijzen zijn en dat het geld op een goede plek terechtkomt. Ja, Maar ja, ja. Ja. daar geloof ik dus eigenlijk heel ja. erg in. Ja. Ik vind het een mooie boodschap om mee te besluiten, Annemieke. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, alsjeblieft. Dag. Dag. Ik ga zo het antwoordapparaat in spreken, maar we doen eerst nog even een liedje van de Radio 1 CD van deze week op, uh, op Radio 1. Dat kan niet anders natuurlijk, het is de Radio 1 CD. Dat is van een oude zangeres, ik geloof in 1938 of zo geboren. Maar uh, die heeft net een nieuw album uit, ze heet Wanda Jackson, van het album Rip It Up. Nou, als u in slaap was gesukkeld, dan uh, bent u nu weer wakker met Wanda Jackson. Een liedje van Little Richard natuurlijk, oorspronkelijk. En um, deze mevrouw had in 1960 een wereldhit met Let's Have a Party. Die ken u misschien ook nog wel. Ze geboren trouwens in 1937. The Queen of Rockabilly, ook wel genoemd. En er is een nieuw album van eruit. Dat heet The Party Ain't Over, is deze week de Radio 1 CD. Wanda Jackson dus, een Rip It Up. Um, zullen we dat antwoordapparaat even doen? Doen we, komt-ie. Dit is de voicemail van Casa Luna. Frank, jij zit daar met uh, Hilbrand Bijleveld, uh, onze oude collega van de EO. Uh, die nu betrokken is bij de organisatie van Press Now. En die een radiostation heeft opgezet in Soudaan. En ik vraag me eigenlijk af, mist hij de beslommeringen hier in Showbiz City niet? Het wespennest dat ook wel Hilversum heet. Ik wens jullie een uh, mooi gesprek samen. Dat is dus morgen wat er uh, te doen is in Kazerloenen. Ik ga de sleutels uh, vandaag... Ja, niet gelijk. Nou, ik kan ze ook zometeen wel bij hem in de bus gooien. Dan kan hij er gewoon in. Frank Dumos zit hier morgenavond dus... met Hilbrand Bijleveld in Kazaluna. En het gaat dus over die organisatie Press Now en dat radiostation daar in Soudaan. Dat ze hebben opgezet rondom die verkiezingen. de mensen daar op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen. Um, dat is het gesprek morgen. Zometeen na uh, tweeën dan is de EO hier... met Sietse Braaksma. Die zag ik in de wandelgangen rondhobbelen. Uh, dus die zal hier zometeen plaats gaan nemen. Benieuwd waar hij het over gaat hebben met u... Uh, ik dank u voor het bellen en voor het reageren en voor het luisteren vooral. Ik wens u een prettige nacht. Dag.